Ik ga het nu beginnen met een zitmeditatie. Schakelen over van de do-modus naar de zijnsmodus. Gewoon zijn. Ga daarvoor zitten op een kussen, bankje of stoel. En als het niet mogelijk is voor jou, neem dan een andere houding aan. Bouw je houding van onderaf op. Laat de benen zwaar zijn. Zorg dat de knieën ondersteund zijn als je op een kussen zit. Span je onderlichaam en zit stevig. Laat de buik open en vrij zijn voor de adem. De rug richt zich recht op voor een alerte houding. De houding drukt een waardigheid uit. Laat ervoor de schouders wat zakken. Zorg ervoor dat de houding niet te stijf is. Laat het lichaam deinen als het deinen wil. Het hoofd staat recht op de nek, met eventueel de kin iets ingetrokken. Je kunt een flauwe glimlach op je mond leggen en kijken of je die glimlach ook aan de binnenkant kunt voelen. Ontspan in de houding en laat het lichaam zichzelf overeind houden. Doe geen moeite, het lichaam weet precies hoe het zichzelf oprichten moet. Laat er dan even zijn wat er op dit moment is. Kijk even wat er op de voorgrond is van jouw aandacht. En dan... Als je er klaar voor bent, richt je aandacht op de adem. De plek waar jij hem het beste voelt. Voel heel nauwgezet hoe de inademing en de hele uitademing voelen nu. Probeer niks aan de adem te sturen. Probeer überhaupt niks te veranderen. Niets hoeven. Alleen aanwezig zijn. Jezelf toestaan om precies te zijn zoals je bent. Merk je het op wanneer je afdwaalt in gedachten? Merk je het op wanneer je jezelf veroordeelt over het afdwalen? Ben vriendelijk en mild voor jezelf. Afdwalen en terugkomen hoort bij de oefening. Voel heel precies die hele inademing. Misschien een pauze ertussen en de hele uitademing. Niks veranderen. Zien en laten gaan. Heel precies wat je voelt, dit moment, duidelijk en aanwezig. Emotie, gedachte, lichamelijk gevoel, wat er ook is. Geen oordeel over prettig, onprettig of neutraal. Alles is welkom, omdat het er toch al is. Richt dan nu je aandacht op het lichaam. Neem het hele lichaam in je zorgzame aandacht op. Je kunt ervoor een scan maken van beneden naar boven. Steeds meer van je lichaam in het beurszijn opnemen. Of als het makkelijker is voor jou, kort sensaties uit het lichaam binnen laten komen. Onderlijf zwaar en aanwezig. Stevige, ontspannen basis. Bovenlichaam fris en aanwezig. Als wakkere, alerte aandacht. Heel het lijf ontspannen, maar niet slap. Het hele lichaam zoals het hier nu zit. Vullen met zorgzame aandacht. Niets doen. Gewoon zijn. Gewoon zitten. Volledig aanwezig zijn met jezelf in dit moment. Soms zul je merken dat er oordelen zijn. Oordelen over wat je voelt bijvoorbeeld. Kijk dan eens hoe je omgaat met die oordelen. Misschien kun je glimlachen. Glimlach even om je oordelen, laat ze los. En keer dan weer vriendelijk, maar beslist met je aandacht terug naar het lichaam. Als je weer afdwaalt is dat geen probleem. Breng de aandacht weer vriendelijk en beslist terug naar het hele lichaam of die delen van het lichaam die bij jou heel aanwezig zijn, zonder oordeel over het af te halen. Hoe of laat zal er in deze zittende houding een ongemak ontstaan. Pijn in de knie of jeuk, een spier die verkrampt, wat dan ook. Je kunt besluiten om er iets aan te doen, krabben of verzitten. Doe dit dan heel langzaam, met volle aandacht. Kijk hoe de sensatie en de irritatie veranderen. Maar ook kun je ervoor kiezen om niet in te grijpen en met je volledige aandacht naar de sensatie toe te gaan. Kijk wat er met je ongemak gebeurt als je met je aandacht naartoe gaat. Merk misschien ook het verlangen op om het ongemak weg te krijgen. Zie dat verlangen eruit. Duik helemaal in het ongemak. Ontspan in je ongemak. Misschien kun je het zo nauwgezet bekijken dat er alleen nog het ongemak is en niet meer de wens om het weg te krijgen. Het hele ademende lichaam bewonen, voel als één geheel, hier en nu volledig aanwezig. Rijk nu met je aandacht naar buiten je lichaam, door je te richten op geluiden. Wat hoor je op dit moment allemaal? Niet zoeken naar geluiden, maar gewoon ontvankelijk zijn voor alles wat er zich aan geluid voordoet. Volledig gewaar van horen, van moment tot moment, zoals je hier zit een avond. als je iets hoort, kun je dan zonder oordeel zijn, niet bezig zijn met of je het mooi of lelijk vindt, gewoon zijn met het geluid. En kun je ook het benoemen van geluiden loslaten. Realiseer je dat je onmogelijk kunt weten wat het volgende geluid zal zijn. Zonder te gaan anticiperen of je op de toekomst te richten, kun je zitten in die onwetendheid. Open aandacht en niet weten wat er nu komt. Meditatie is niet zozeer een kwestie van niet denken, maar meer een kwestie van niet weten. Niet weten wat voor geluid er komt, wat voor gedachten er komen, hoe je het volgende moment voelt, tot en met het niet weten waarom je hier nu zit. En ook dit niet weten mag er gewoon zijn: je zit hier veilig en rustig op je kussen, zonder te weten, alleen maar te zijn. Dwaal je af, kom dan weer terug naar het horen en volg het eerstvolgende geluid helemaal, hoe het opkomt, vorm krijgt, verandert en weer verdwijnt.